25.000 ondernemers zijn vorig jaar slachtoffer geworden van oplichting. Criminelen gebruiken allerlei trucjes om de boel op te lichten, vertelt de Kamer van Koophandel. Ondernemers die aanbetalingen hadden gedaan voor goederen, voor grondstoffen en uiteindelijk niet geleverd kregen. En achteraf kwamen ze erachter dat ze met een partij zaken liepen te doen... die niet eens in het handelsregister stond ingeschreven. De KVK roept bedrijven op om bij nieuwe klanten of leveranciers goed onderzoek te doen... of bijvoorbeeld eerst alleen kleine aantallen te bestellen. Het noodfonds Energie komt terug. Het fonds dat mensen met een laag inkomen en een hoge energierekening moet steunen... was sinds begin dit jaar afgeschaft. Energiebedrijven in het ministerie van Klimaat en Groene Groei... werden het niet eens over de bekostiging van dat fonds. Zo'n 110.000 huishoudens maakten gebruik van de regeling. In Almere is voor de derde keer deze week een explosie geweest in dezelfde straat. Dinsdag was de eerste, een bewoner raakte toen licht gewond. Woensdag ontplofte er iets bij het huis ernaast, en dat huis werd toen door de burgemeester gesloten. Vannacht was er dus weer een knal. En tennisser Novak Djokovic zegt dat hij drie jaar geleden is vergiftigd... toen hij vast zat in Australië. Er was toen een hoop gedoe rondom Djokovic. Hij kreeg van de Australian Open een uitzondering... zodat hij toch mee kon doen aan het toernooi. Ook al was hij niet gevaccineerd tegen corona. Dat was toen verplicht daar. Aankwam, werd zijn visum ingetrokken en moest hij naar een immigratiehotel. Daar werd Djokovic ineens heel ziek, zegt hij tegen een tijdschrift. Volgens hem, door het eten dat hij in dat hotel kreeg... weer thuis in Servië werden er hoge gehaltes ...en kwik in zijn lichaam gevonden. Twee giftige stoffen. De Australische overheid wil vanwege privacy niet reageren... ...op de uitspraken van Djokovic. Het weer dan. Op de meeste plekken is het zonnig... ...maar vanuit het noorden komen er weer wat buien aan. En het is vandaag 2 tot maximaal 6 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland loopt het op twee plekken vast door ongelukken. Op de A8 naar Amsterdam voor het Koenplein heb je een kwartier vertraging. Er is maar één rijstrook open. Er staat vier kilometer vanaf Koog aan de Zaan. En op de A10 West richting de A10 Noord tussen het Koenplein en de afrit Noord. Tien minuten vertraging door Bergingswerk Er zijn twee rijstroken dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 Ja, jongens, dat, dat, dat is wat. Dan ben ik toch even te was, laat, hè? Was dat nou Walk, Don't Run? Nee, heel goed voor jou. Goed, hè? In één keer, hè? Dat weet je ook van wie? Ventures. Ja, nou, niet te geloven. <laughs> Mooi, hè? Jij bent, jij bent een dikke blomberg. Ja, voor maar... Alles. is allemaal muziek uit mijn dat tijd, he, natuurlijk. Hè? Echt waar? Jawel. Oh. Ja, ik weet het niet. Uh... Ik zou je vertellen, eind uh, jaren 50, toen uh, schoten de uh, gitaarbandjes, uh, ritme, uh, solo en basgitaar, ja. En drums, die ja. bandjes, die schoten uit de grond als paddenstoelen. Dat hmm. was natuurlijk de populaire tijd van Cliff Virtus en de Shadows. Ja. Maar ook de Ventures en uh, nou ja, ja. meer van die groepen, zeg maar. Dus ja, ik, ik ben hier eigenlijk uh, mij doodgegooid vroeger. Maar toch wil ik in ja. het meeste stand uit de weg ruimen. Eigenlijk. Want nou je zegt, uh, de, ze schoten als paddenstoelen uit de grond. Ja. Maar als je goed kijkt, dan schiet zo'n paddenstoel niet uit de grond. Hij blijft staan, hè? Is dat zo? Ja, hij blijft met een steeltje in de grond staan. Hij schiet nooit uit de grond. Tuurlijk wel, anders kan hij er omhoog. toch niet... Hij moet ja. schieten omhoog, toch? Maar dat is wel anders. Ja, dat is, is Willem zijn uh, plassertje. <lacht> hij schiet af en toe dat mij weer terug. Dat brengt mij weer terug naar het moderne toilet. Hier, waar ik dus in Al oh, alstublieft. alsjeblieft. En uh, ik was nog niet klaar. Af dat ik begon al zelf uh, te reinigen. Ja, ja, ja. ja. ja. ja. Naar nou, de sta je dan met je mameloe, hè? Ja. Ik wil, uh, hè? Dus daar zit je dus, dan bij. En daar zit je dan bij. En ik hoorde aan de achterkant van die deur... aan de andere kant van de deur, hoorde ik een bekende stem. Bruist, gaat het wel goed met jou? Hier, Tolly. Ja, dat dacht ik al. Die staat En Tolly ja. heeft mij eruit gehaald. Ik trek hem er altijd uit. Je, je trekt hem, ja ja, ja, ja. Je houdt hem ook in de gaten hè? Ja, ja, ja, ja absoluut. Ja. Zo staat er een man, die staat voor de rechter. Dat kan gebeuren natuurlijk. Tuurlijk, ja. Omdat hij zijn vrouw heeft doodgeschoten. Oh, ja, je hoort niet anders tegenwoordig. Je hoort nou, erg hè, Vreselijk. Uh, waarom had hij zijn vrouw doodgeschoten? Omdat hij uh, de dame met een andere man in bed had aangetroffen. Huh? Toen vraagt die rechter: waarom heeft hij nou eigenlijk uw vrouw doodgeschoten? Waarop de man antwoordde: het leek me beter om één keer mijn vrouw dood te schieten dan elke week een andere vindt. Zo, zo, zo. Ja, dus kunt u, is wel heel erg. Kunt, kunt u nagaan, kunt u nagaan. Na. Oh, hoe zet, mensen denken, zet, dat maar, mensen maar, denken dat Ik, ik heb al die jaren dat wij dit samen doen, nooit gedaan, maar ik zet nu de rem erop. Je zet de rem erop? Ik zet nu de rem, rem erop. Oh dit ja, was, maar ik wou er ook net even vertellen. Absoluut, oh, vertel. absoluut, absoluut, absoluut. Je hoort niet, geen moppenhaas meer, hè? Nee, hè? Moppen. Nee, nee. Ja, ik weet wel een hele leuke. Naar de, de kan. Ja, er zit een man achter in de taxi. Oh, en uh, die, die, die ziet dus dat die taxichauffeur niet helemaal rijdt zoals hij in gedachten had. Dus die denkt, nou, ik zal toch even vragen hè, hoe, uh, uh, waarom die zo rijdt. Dus hij tikt die taxichauffeur op zijn schouder. En die taxichauffeur, die begint te gillen. Die schreeuwt. En die zegt, wil je dat nooit meer doen? Ja. En, die man natuurlijk achterin die taxi, die passagier... die schrikt zich helemaal gek. En die, die, die zit helemaal tegen die bank aangedrukt. En die kijkt naar die taxichauffeur. En die zegt, ja, maar meneer, ik bedoelde er niks mee. Toen zegt hij, nee, dat begrijp ik, maar doe dit nooit meer. Toen zegt hij, maar hoe kan het nou dat u zo schrikt? Toen zegt hij, ja, ik mag dan wel taxichauffeur zijn... maar dat ben ik pas sinds kort. Ik heb 30 jaar in de uitvaartbranche werkt nog zoveel. Oh, wat erg. Come on, it's Luke John B. Ja. Kijk, Nou, Tolly, nog... die gaat die hebt de jas al aan, dus die, uh, ja, die ja, gaat er vandoor. weer vandoor. Ik ga Heel veel succes morgen met, met je interview. Ja, veel plezier daar ja, We Ik ja. ben benieuwd. Ja. En ja. Uh, mocht je vanavond wel uh, bij, uh, uh, nieuwjaars bij de nieuwjaars ja, die nieuwjaarsreceptie komen, uh, gas open en uh, gewoon met die banan. Ja, hoe bedoel je? Wat moet ik doen dan? Je komt alleen maar als gast. Het is in de kerk toch? Is, het ja, kerk, ja. is in de kerk, ja. wat Waarom? moet ik dan gas opengooien? Wat? Goh, want je de, alle ruimte. Hebt. Dus in de kerk, dat bedoel ik. Oh, ik dacht dat je. wat tegenwoordig rijdt iedereen maar met zijn auto overal maar, maar naar binnen. Ik dacht dat je dat bedoelde. Nee, dat, johan, nee johan, dat red je niet. Dat is dat lastig daar. Dat is lastig of? daar. Ik. Dat red je dan ja. niet met jouw. Met jou, mijn met jou, ja. met jou, met pandaatje? Pausmobiel. Is dat, is dat een cabriootje? Of, uh? Nee, ik heb geen cabriootje. Ik weet niet, er zijn een dakje op zitten. Hé, wat bedoel je nou? Wat? wat praat je nou Willem? Oh, wat, wat, wat, zeg zeg je nou, nou? wat zeg je nou allemaal Was, Wat voor karretje heb je dan? Ik heb gewoon een autootje met een, met een blikken dak. Sorry, zit er ook een dak of zeg ik? Nee, zeg jij. Ik ken, dat, nee, die, je ken nee. dat liedje toch wel de van. Calio is de geen dak, heeft geen dak. <laughs> we hebben een ongeluk gehad. Met het auto. Met het auto. Ah. Met met de drie jackets waren dat, toch? De drie jackets. Ja, ja. ja. En in één keer ja. gaan we een dagje paswerk. Hè? Ja. Ja. Ja. ja. Nee, maar ik, weet, ik, weet, ik dacht uh, dat jij zo'n. Uh, uh, Pausmobiel bedoelde jij? Ja, je. geen pausmobiel. Ik zei het toen eens een keer. Er was gewoon een... een was, het zet er zet hem geen dak op. Scootmobiel bedoelde, Scootmobiel. Oh, bedoelde Scootmobiel. jij? Scootmobiel. Dat bedoelde jij. Dat Ja, die heb ik ook. Nou, uh, ja, die heb ik ook. Zie je had wel? Ik denk... goed. Ja, dat goed. Ja, die gebruik ik zomers veel. Oh. Heb je de, heb je die ik kan niet nou... zoveel lopen. Ik kan maar hele kleine stukjes lopen. Dus dan vind ik het zomers wel heel fijn... om lekker een beetje langs de boulevard te gaan. Maar dan dus. kan je ja. lekker in de ja. En maar... Dat red ik niet lopend. Dat red ik niet fietsend. Dus dan, dan vind ik ja. het heerlijk om met die scootmobiel op pad te gaan. Ja. Ja. Hondje lekker op dat... Uh, ja, leuk. En is, die nou, is die, die nou voor jou of heb je die geleast? Uh, nee, die, uh, je kunt een aanvraag doen bij het WMO. Voor een scootmobiel. Oh, ja, tuurlijk. Ja? ja, En okay. dan... Uh, Kijk ja, als je, je, een... als je ma gebruik maakt van de diensten van het WMO... dan moet je maandelijks een eigen bijdrage doen van 20 euro. Voor de luisteraars, wet maatschappelijke ondersteuning. Ja, ja. ja. Ja. Uh, maar als je dan weer een, uh, een, een zorgverzekering afsluit via de gemeente... zo'n collectieve verzekering... Uh -huh. dan hoef je die 20 euro niet te betalen. Oké. Okay. Dus, okay. ja. Je kan ze ook leasen, hè? Je kunt ze ja, leasen, ja. ja. ja. ja. ja. ja. ja. Nou, Rut, de Hoer, heeft toevallig uh, een lease scootmobiel. Oké. Okay. Okay. Ja, die heeft een heel kekke ding, hoor. Zo. Ja, ja er Moderne, een beetje de roze roze onder de scootmobielen die hij heeft. Oh, ja. Ja, nooit, ja, ja, ja, ja, ja. Ah, Oei. zo? We staan erop uh, voor Paul McCartney of zo. Uh, nee, nog niet. Nog net niet. No, nee, maar het scheelde het nog. Oh. Hij blijft Beatle fan, hè? toch? Ja, dat ja. Ja, ja. is nog ja. wel weer jammer. Maar Kart, die, die heeft helemaal geen stemmen over. Die, die, ik zag hem Nee, laatste. is het niks meer? Nee, maar die nee, is, ja, ook, maar ja, die die is, is ook... in de tachtig, hè? Ja, ja, zag ja. hem laatst... Dat wat uh, met Tom Jones nog, hè? He. Die heeft nog een, is, een stem, hè? Jee! Nee. Mina, jongens, kom op, hé. Hey. Die heeft een stem en die is 85 of zo, hè? Geloof ik, ongeveer, he? Ja, ik dacht dat hij ook 81 of 82 oh. was. Oh. Ja, dat ook en dan hebben we het nog niet eerst gehad over Charlotte. hè? Nee. Nou, ja, kan heel goed zingen. Ik ken nog wel een beetje wat geluid voor de Ik kom niet zoveel uit, hoor. Ho, voor. staat in de verkeerde toerentalmoment, ja, het Nou, op het algemeen. Ik spreek met mijn buren. Nou, dan kunnen ze beter een ander ja. gehoor kunnen. raken. heel goed gezegd, heel goed gezegd. Ik doe maar gewoon weer een stukje muziek, dan. Is niet te verstaan. Venus must have heard my plea. She Was, Jawel, ja, Sandy Shaw. Was er ook de dame van Puppet on a String, hè? Ja, Puppet on a aan de ja, touwtjes, Ik vertel een Ik had vroeger een vriendinnetje. Top, top. Ja. Ik had vroeger een vriendinnetje. Je zou het niet geloven, maar ik had een vriendinnetje. En de rest doen. mag Beb dan doen, denk ik. Eh, en dat vriendinnetje, dat liep altijd op blote voeten. Ja, dat klopt. Ja, en dat was ik, sinds... ook, ik loop ook altijd op blote voeten. Sorry. Is dat zo? Ja. Maar, want Sandy Shaw... Ga je ook een dat... touwtje, Nee, nee, nee. Sandy <laughs> Shaw van... Uh, Poppeton and show. String en ja. Long Long Live Love, wat we zojuist hoorden, die ja. liep ook altijd op blote voeten. En het was in de jaren 60 populair van die jonge meiden, die ja. wilden dat allemaal imiteren En die liepen ja. dan allemaal op de blote ja, voeten. Ja, maar ja, Melanie ja. deed dat er ook. Er werden geen schoenen meer verkocht. veel liever op blote voeten. Er werden ja. geen schoenen meer verkocht. Nee. Dat is ongelooflijk. Nee, klopt. Wat ja. staat gerepareerd? <laughs> nee, nee. Als schoenmakers verdwenen. Allemaal weg. Allemaal weg, allemaal weg. Beste minds, alles schoenmakers verdwenen. Alles ging over de kop. Is, Sandy bedankt hoor. Sandy bedankt. Sandy bedankt. Ja, ja, ja, ja. Maar de enige die niet over de kop ging trouwens. Dat wil ik toch wel eventjes melden, Dat waren de kappers. Want? De kappers. <lacht> Zen met her. Dus, daarna uh, ja. nooit meer. Ja, ja, daarna nooit meer nooit hoor ik. Nou. Ja, wat nooit meer. Daarna. Nee, nooit geen uh, onderzoek naar de kijkersdichtheid. Kijkersdichtheid. Uh, kijkers, uh, ja. daar maar komt. Ja, maar ja, een maar, ja, maar de klein cameraatje. Dus, uh, ja, die kan was het kan maar één, kan kan één nog iemand tegelijk nee. kijken, denk ik. Ja, misschien. Ja, dus maar ja. Één, rondje, hè? Ja, één, rondje. Ja, één rondje. Als jullie ja. er nou dan kan de volgende <laughs> kijken. <Ja. laughs> Ieder op zijn beurt. <laughs> ja, nee. ja, nou ja. Ja, ja, kijk, uh, weet je, ik, ik, ik meet het aan de berichten gewoon die, die we krijgen in de mailwisseling. Van je eigen programma, naar de reacties, ja. Maar ja, er, is, uh, oh. er is een programma op het uh, internet dat je kan zien hoeveel mensen kijken via welk kanaal. Oh ja? Ja. Oké. Okay. Oké, okay, nou, oh, dan we moeten we eens een keer, een keer eens weer gaan kijken. Ja. ja, en in het geval van de, van de radio is het natuurlijk meer uh, interessant om te horen hoeveel mensen luisteren. Ja, dat is, lijkt mij ook, want daar doe je het voor, ja. toch? Je ja, doet het ja, voor de luisteraars. Ja, het is zichtbaar. Uh, en daar ben ik wel nieuwsgierig naar. Maar kan je dat ook ergens nakijken? Uh, kijk even naar Dolly. <laughs> Kun je ook ergens nakijken, Dolly, uh, uh, op het internet... hoeveel uh, luisteraars een zender uh, scoort? Ja. Kan je ook uh, terug... ja, ja, dat wordt allemaal gemeten dus oh? via het internet. Alleen... Wat je niet kan meten natuurlijk, is wat in de ether zit, hè? Wat je niet kan nee, meten, is, dus, is wat in de, de ether zit. Dat plus dat kan, je dus, nee, kan je niet Echt meten. Echt niet? Nee, nee, nee. Dat kan je niet meten, nee. dat weet je niet. Je oh, oh, op die manier, ja ja, ja, ja. En, en DHB plus weet ik niet, of nee, dat kan niet. ook niet gemeten worden. Nee. Dus wat meet je dan nu? Wat je nu meet is wat via het internet gaat. Oh. Het lijkt me of, of dol met een hoofd in een emmer zit. Oh. Hallo, hallo, hallo, hallo. Hallo. Ja, dat is dan, dan is dat ook niet representatief, volgens mij dan ook, als je dat dan zo... Uh... Ja... Toch, dan? Ach, zolang, zolang de liefde de liefde maar blijft, hè. Oh, is is Ryan, was Barry Ryan. Kijk eens even, wat, wat, wat, verhalen dan weer naar de andere kant van de tafel. Wat is dat toch? Ik weet het niet. Ik uh, weet het niet. Ja, jij hebt ook verhalen, toch? Ja, ik heb altijd verhalen. Uh. Ja, nee, verhalen liefde. Een verhaal is belangrijk, hè? Verhaal ja, is ja, hè? Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Hoe kijken jullie aan tegen de... de oh, ik krijg een moeilijke vragen hoor. Oh. Ja. Een zwaar bewogen onderwerp is dit. Wat is het? Nou, nou ja, de, de invloed van Ian Musk en Trump. Geen mening over. We moeten het zien hè, Charol, Op onze politiek, want... Ja. Uh, We wachten het wel af. Ik, ken, uh, ik heb geen glazen bol. En ik heb niet, uh, Straks gaat Max Verstappen zich er ook nog mee bemoeien. Dan gaat het snel hoor. Dan ja. gaat het, als Max Verstappen zich er ook mee gaat bemoeien... Max Verstappen. Dan gaat het snel. Ja. Gaat het, je weet het niet. Dan gaat het je heel snel. Het. Ja. dat kan het dus zo snel maar gaan. ja kan het vandaag te voorkomen terug. Ja, ja maar ja. dat gaat allemaal. Dat, die, allemaal dat, vind, dat vind ik zo ongelooflijk in Amerika, hoor. wat er allemaal die, je, gebeurt. Dat, wat hij voor straf krijgt. Ja, nou, niks denk ik. Dat was zo'n porno ja, dame. Die, oh ja, ja, ja, ja. En die porno dame die, die is dan ja, ja. een keer afgekocht door ja, hem. Ja. Uh, maar, maar die wil dat nog dat, meer geld denk. in. In godsnaam, dat dat mogelijk is in Amerika. Dus. Ik, maar ik snap het nu, Het draait bij jou het draait altijd uit een porno. En ik weet niet waar je toch geprikkeld wordt. Nou, dat vertel. Het is namelijk zo, dames en heren van de radio, luister. Wij zijn allemaal geboren, en dus zijn, wij zijn allemaal voortgekomen uit seksualiteit. Dus, dat is, ja, dus als ik het over seks heb, dan vertel ik eigenlijk een hele normale, natuurlijke aangelegenheid. Ja. Dat we namelijk allemaal zo van de vierde seks zijn geboren. En dat we dus allemaal uit de seks voorkomen. Nou, daar dat, dat gaat het dus over de hele uitzending om. ja. Ja, ja. Dat is er wel heel nou ja, is is belangrijk. Nou? Je kijkt me nou wel, maar snap je Er is, er ik nou is geen ook. tong tussen te krijgen. Oh, nou, Nee. nee. Nou ja. Ik heb trouwens laatst nog een plant gekocht. Een plant gekocht? Ja, maar een ik doe hem weer weg. Zeker met een vingerplant. Een vingerplant, ja, ja. ik doe hem weer weg. Dat dacht ik al. De hele dag in beweging, wat ik net te gek van dat ding. Ik dacht het al. Ja, goed. Maar had je, had je nog verder iets... iets uh, ik zal even in muziek even... Ik, ik, ja. ik, ik heb aan alle luisteraars een Radio Zandvoort... heb ik nog een, een aardige... Een uit Limburg, daar zit nog een beetje sneeuw bij ons. Oh, echt? Ja, Jazeker. ja, ja. Goed, Dus ja. je kan met je sleetje, met pak je de trein. Leuk, ja. Leuk, leuk is leuk, ja. ja leuk, Mag ja. je met de slee in de trein, denk ik? Ja, maar dan oh. moet je wel zelf uh, dragen. Oh, oh, oh, zelf, ja. En dan kom je in Limburg aan, en Valkenburg is heel leuk. Daar ligt nog een klein laagje sneeuw. Ja. Yeah. En dan kan je een leuke terrasjes heb je daar. Dan kan je ook genieten. Gezellig. Volop genieten. En je bent wel een levensgenieter, hè? Zeker. Ben jij dan wel dat je zegt van uh, ja ja zeker wel zijn er slee of roddelen? Uh, rodelen rodelen ja, ja zeker ja. Ja, maar, uh, Roddelen. ja de kardinaal ja, heeft ook de kardinaal heeft is een sleu ja Rodel. ja maar dat, een grote, dat zeker? nee dat is een uh, een Rolls Royce ja Gold, een Roll, Roll, Rolls Royce, Royce. bestuurder ja ja, ja. Ja, zeker hoor. Ja. Ik, vind jou, ik vind jou als ik een beetje een vreemdeling, vind ik, vind ik het allemaal wel. Die ik van hoop, is zeker. Nee, en ik hoop nee. je, en ik, eerlijk gezegd, ik hoop je ook nooit naar stenen te komen. <laughs> Strangers in the night, exchanging glances, wandering in the night.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 Ja, Stranger in the Strangers Night. Strangers in the Night. Van uh, Frank S. Hè? Ja, mooi. Ja, dat was mooi hè? Dat, een heel dat, mooi nummer, vind ik dat, ja. dat, dat. Dat hoor je niet zo vaak meer. En, uh, je, heb, je, je, heb, zit, je zit me nou aan te kijken alsof je denkt van nou, dat is helemaal geen tomatensoep. Nee, dat, dat is smerf. ook. Een, nee, maar, maar wat ik jou vragen wilde. Ja, Wat wil je heren, me vragen, vriend? Heb jij die uitzending gezien van dat uh, soort. Uh, 60 jaar uh, André van Duim, heb je gezien? Ja, dat heb ik ook gezien. En heb je ook gezien. heb ik gezien, ja. McCoy, die zanger, die zong dan La Bohème. Heb je dat ook gezien? Ja, ja, ja, heb ik ook gezien. Ja, hoe vond je dat? Uh, hoe vond ik dat? Ja, op zijn manier deed ik het goed. Maar ja, ik. ik, uh, ik ben jij ook van het, het Franse dat. Chanson? Oh, ik, ja. ik wel, ik wel. Ja, ik wou ja. net terug, ik kijk nu rechts van mij en ik zie meteen een dame ja, stralen. Ja, ja, Ik ben gek op, op ja, het Franse ja, Chanson. Ja, ja, ja, ja. Maar de echte is natuurlijk altijd het mooiste. Vandaar dat de naam Charles jou ook een jou is. Nu. Ik ben dat zo is blij is dat ik die naam heb, Willem. Je kan alle kanten op met Charles, hè? Ja, dat heb je goed begrepen hoor. Of de blinde darm stikken, zo hè? en ja, zo. Ja. Uh, uh, <laughs> weet je, ik zie jullie nou, ik zie jullie nou zitten en, en weet je wat ik ga doen? Ik ga hier niet tussen zitten. Echt. Nee, moet je nee, ook niet moet je doen. Niet doen nee. Ik ga er ook niet tussen zitten. Nee. Hoor, nee. Nee. That my heart is screaming, no. Anyway, it's better so. I won't stand between them, but it's all right. I step aside, let his arms. No ja Bonnie Sinclair ik riep het net kom je buiten spelen en verdomd ze komt buiten ze komt toch buiten spelen Bonnie ja maar zo is ze en het mag ook weer van dokter Bernard Ze mag ook weer naar buiten het is weer ja en Ron Brandstichter, die heeft natuurlijk ook een belangrijke rol met Bonnie. Want hij is meer peet, de peetvader van Bonnie. De peetvader, ja. De Ron Brandstichter. Ja, ja was toch? de peetvader? Ja, de was de peetvader. Oh. Van, even een verzinnend wijze Oh, Dat ja, ja, kan. Die, ja, ja, nee, maar goed. Maar die Ron Brandstichter, die had je natuurlijk van de Hannimone. Uh, ja, was ook leuk. hè? Ja, ja, leuk nou, ja. programma quiz, was hè? Ja, ja, ja, ja. Nou, ik heb ooit ja. eens een keer naar gevraagd. Want Bonnie, kom je buitenspelen? Dat dus is wel goed, zelfs, maar dan niet hier. Maar ze me meegenomen, 2,5 uur onderweg geweest. Nee je niet, waar ja, ja. kwam ze vandaan dan. Have you seen the old man in the clothes on market kicking up the paper with his one not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 The streets of London Show you something To make you change your mind In the all-night cafe At a quarter past eleven Same old man Sitting there on his own Looking at the world over the rim of his teacup Each tea lasts an hour and he wanders home alone So how can you tell me you're lonely Don't say for you that the sun don't shine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 The metal ribbons that he wears In our winter city The rain cries a little pity For one more forgotten hero And a world that doesn't care So how can you tell me You're lonely And say for you that the sun don't shine Let me take you by the hand and lead you through the streets of London. Show you something to make you change your mind. Ja, Rolf McTell, Street of London. Nou, daar was ik dan heen met, uh, met Bonnie. En, uh, en uh, de liefste uren en uren en uren zegt ze: we, we gaan naar Herras. En ik denk: ja, hallo, we zijn al in Londen. Nee, dat was een winkel. Oh ja, dat wist ik ook niet. Maar uh, we, uh, ja, we hadden het net over Ralph McTell, Ja. Street of Londen. Maar er, ja. is, er is nog een, een Roger Whittaker. Nou oh, je, Roger Whittaker, Roger, ja. Die ja. heeft dat volgens mij ook gezongen. Die heeft dat ook ja. gezongen, Ja, ja. ja. ja. Die had ook zo'n zeemansliedjes. Ja, hij heeft toch die hele bekende song, hoe heet dat ook alweer? Van Roger Whittaker. Een en weer. Ja, we hebben het Live muziek in de studio. Live bed, We trekken de mensen gewoon van de straat af. En we laten gewoon zingen hier. Dat kan gewoon bij de boys. Ja, nee, dat is heel goed natuurlijk. It's in a het is een Ik wou dat er eens een serieus, serieus ja. onderwerp kwam en ach. Nou heb je nou eindelijk, nou heb eindelijk een keer een leuke zanger in de te gast. Ja. En dan gaat man van wat voor dat zo weer doorheen zitten. Ja, ja, ja. ja. En je heb, heb je dit toevallig een uh, een ontje weer in je zak ja. Ik heb al maar vier veer in mijn kont gekregen. Ik wil het ja. niet. Mee. Nee, geen veer, het weer. Oh, het weer? Ja. Oh. <laughs> weer een veer. Kijk, waar, waar heb die man het nou alweer over? <laughs> ja, het he? gaat gewoon door, hè? Ja. Luisteraars, <laughs> ja. heb je al achter achtergronddeunen uh, achtergrond, uh, ook. Okay. Oh, dat is wel vlotte, vlotte weersomstandigheden zijn dit. Vrijdag is een vrij zonnige en overwegend droge dag. Bij een meest matige westenwind. Na een koude nacht van een koude start moet ik zeggen. Met regionaal maar 1 graad. En dat geeft ook een beetje gladheid. Maar op de temperatuur in het uh, groot deel van het land op naar 5 graden. Dat is weer de veilige kant, want dan is het niet meer glad op de weg. Een deel van de sneeuw in Zuid-Nederland dooit dus verder weg. Dat vinden de mensen daar vast heel jammer. Met name de kinderen, want die spelen natuurlijk volop daar in die sneeuw. Alleen in Zuid-Limburg blijft de sneeuwlaag nog... Uh, Mooi geconserveerd. Dan hebben we het over helemaal Zuid-Limburg. Diepe zuiden. Diepe zuiden, ja, diepe, zuiden, diepe zuiden. Hoe cons conserveer je naar nou sneeuw? Ja, dan kan je gewoon met een spuitbus. spuitbus ja, ja, ja, ja, wat wij ja. op die ramen hebben Oh, ramen. dat. Ja, natuurlijk. Ja. Zaterdag. Ik kan het niet mooier maken voor u. Maar het is wederom, nou, ik maak het wel mooier. Want het mag. is wederom een vrij zonnige... Oh. en na genoeg gedroogde dag... bij een meest matige westenwind. Na een koude start met regionaal bijna min 5 graden, u hoort het goed, matige vorst en gladheid, loopt de temperatuur in een groot deel van het land op naar 5 graden boven nul. De wind houdt zich kalm en waait meestal uit variabele richtingen. Ja. Op zondag, luisteraars, verandert er weinig qua het weerbeeld, dus het blijft een beetje een zonnetje, wil. Maar het, het gaat het, niet stormen. Dus zo. als je naar buiten gaat, ben je niet meer het zonnetje in huis. Dan ben je het zonnetje ben je buiten. Ben buiten, ja. Ja. ja. buiten zonnetje. Als ja. je buiten. zelf dan maar niet in de ja. ogen kijken. Ik was zelf vroeger, was ik marquise. Oh, Ja, Echt? Ik, ja tegen de zon ook, hè. Marquise, ja, ja. Marquise Parabas. <laughs> ja, nee, ja. ja. ja, de, de, de marquise van Karakas. Van Karakas, oh ja. Ja, ja, ja, bijna goed. Bijna. Was bij George and Jimmy? Nee, Olivier Bommel. Olivier Bommel. Tom ja. Poes en Olivier Bommel. Met kuifje, met die hond. We gaan naar de vooruitzichten. Bibi, goed weer. We gaan naar de vooruitzichten tot 15 januari wat het weer betreft. Vanaf vrijdag verdwijnt de neerslagkans en neemt de snel op ontpoppend hoge drukgebied in onze omgeving het over. Hoge druk, dat, uh, dat betekent meestal zonneschijn, toch? Ja, dat is wel ja. gunstig. Alleen een oneven daar, hè, natuurlijk. Ja. Ja. Ja. Ja, dat, dat, uh, dat, ja, dat hangt om het even nog. Ja, he, dat, he? Ja, ja, ja, ja. Ja, rond zondag zal de luchtdruk zijn gestegen... naar tenminste 1042 millibard, dat is hoog, ja. In ja, ja. Ja, Met name Brabant en Limburg... blijft dan nog enkele etmaal winterweer uh, oh. aan de hand. En... Ja, dat ja. is Sinterklaas die vertrekt, maar die. Ja, die, nou, hij was even terug. Hij ja, was even oh, hij was even terug. Nee, je zit vlakbij de Noordzee, jongens. Maar even je kijkt naar de zand van de zee. Hè. Dus, ja, goed. Nou goed, in, de, in Limburg blijft er nog ed, enkele etmalen winter weer met afhankelijk van de nachtelijke opklaringen matig tot mogelijke hele strenge vorst. Wow! ...heb ik het over Zuid-Limburg oh. oh, ja. Ja. Nee, nee, nee, is uh, In de nacht en ochtend, en tijdens het weekend uh, en in het begin van de nieuwe week... ...daar heb ik het allemaal over. De zon ja. die komt er waarschijnlijk uh, flink bij gedurende de dag. Oh, lekker. Nou, dat dat is, klinkt dat positief. Zouden zo... we, zou we nog winter krijgen? Je het weet niet. het niet. Het kan, ik, hè? Uh, ik, ik ben geen wintermens. Uh, Je bent uh, geen wintermens. Nou, nee, zeker het niet met het nieuwe toilet, hè, wat, wat er staat... Hè. De koud, stij, de, koud, ja, koud, de koud. De, de koud, en dan sta je er met je mamelooi in de hand. En, uh, ai, ai, keer wat heb ik hem bevroren? Pielige. Ja, ja. Plus, wintertenen en sneeuwballen, nou, wat ben je nou meer? Ja. Ja. Ja. ja, nou, gelukkig heb ik daar geen last van. Ja, tennisarm, ten, ja. voetbalknieën. Ja. Ja. ja, klopt. Zwemmen zeg extreem. Zummer, en Kort, Roos. Kortom, sportief, he. heel sportief. Heel veel, Roos. <laughs> ja. ja. Kortom, sportief. Kortom, sportief, type. <laughs> ja. ja, niet al te En ook nog van dan. Ja. Goed, Oké, okay. was dat het weer? <laughs> dat, was, dat was het weer. Dat, ja. was, dat was het weer. Tot dat de volgende was. keer, maar weer zeggen ze dan wel eens. Ja. <laughs> And two on an island. A sleepy lagoon and two hearts and two in some lullaby. The fireflies gleam, reflect in the stream. They sparkle and shimmer. A star from on high falls out of the sky, and slowly grows dimmer. The leaves from the trees all dance in the breeze, and float on the river. Gale's tale Of roses and blue. The memory of This moment of Love Will haunt me forever A tropical Moon A sleepy lagoon The memory of this moment of love will haunt me for a tropical moon, a sleepy lagoon, and Ja, jongens, hoort er eens even. Ja, zeg... Lacoon, van wie ook alweer? Nee, ik heb geen idee. Zeg maar de platters. De Pletters. De Pletters, heel goed, jongen, ja. Ja, ik krijg allemaal, als ik die muziek hoor, ik krijg allemaal van die van die zomers, van die, zomers, van die juli augustusbeelden. Uh, ergens aan een klein strandje, aan de, aan de Costa Brava, Costa Brava. Nou, of ergens in die richting. Ja. Ja, Bahamas. het is daar nu ook mooi weer, trouwens, in Spanje, hè? De Bahama's. Bahama's. De, de Bahama's. Ja, ja nee, dat heb je ook. Ja. Ja. Ja. Ja, ja, ja, ik heb ja, maar je hebt bikini. Bikini is ook een eiland. Ja, je hebt in Griekenland door bikini los. Ja. Dat schijnt een naakstand te zijn, maar dat weet ik niet. Lesbos. Meer les. Lesbos. Wie? Lesbos. Nou, nee. Die is leuk hoor. Ik heb nooit geen titel daar uh, naartoe te gaan eigenlijk. Ik <hulmatsen> en zo kreeg je op een gegeven moment een dag dat iedereen een plaat parat. Yeah. Yeah. Yeah. Tieten, ja ja ja ja ja tieten, ja ja ja ja zo zo pardon pardon moet zo gekomen. ah jongens yeah. ja. maar uh, we hebben nog uh, we hebben nog eventjes uh, ik heb ik nog een mededeling ja oh, kom ja, ik op heb met nog, ik. Ja, ja, uh, ja aankomende dinsdag ja <coughs> Ga ik weer app en vloed presenteren. Kijk, daar ja. zitten de Dat mensen is op. Is te nou, Dat is mooi. Nou, dan weet ik niet of ze erop zitten te wachten, maar dan moeten we nog een tijdje wachten. Maar, maar maar even, het is pas dinsdag, hè? Mag ik je heel even onderbreken. Misschien ja, ja. keer mensen allemaal botjes in de tuin te koop, te koop, te kopen, te kopen, te kopen, te koop. Ik weet niet, wat voor muziek draai je dan? Uh, Wegwerkmuziek. Daar ga je al. Ja. Weg. Weg. Nee, maar, maar ja. leuk jongen. En dan woensdag weer. Uh, en dan woensdag ga ik de week weer Ga ik de week weer doorzagen Ja, je hebt ja. heel wat zagen verbruik jij, hè? Ik had eigenlijk uh, ja. uh, afgelopen woensdag de, de jaar willen doorzagen. Ja, helaas. Maar dat kan je doen, niet, hè? de kerels nog wel. Ja, geen idee. Je kan het. Uh, maar toen werd, werd ik krank, leuten. Een beetje ik ben krank geweest. Ja, ja. En de, de sommige mensen die zagen tegen mee, je bent altijd krank. In je kop. maar jetzt is het weer beter. Uh, Jets geeft het weer besser. En ja. uh, maar je hebt alleen een verschrikkelijk... ...enigszins Be licht yes, duizend accent bijgekregen. Ja. Ja. Wat de, heb ik dat ja, Je merkt het zelf niet eens. Ik ben helemaal niet aangekomen. Ja, ik ben de, afgevallen. Wie afge ik ben ik? Hij is ja, afgevallen. Ja, drie kilo ben ik afgevallen. Ja ja ja. ja, ja, ja. Maar mijn krank is het Veldman op, hè? Ja, maar hoor, is, is hoor, dan dan hoor. Dan toch eens eventjes. <laughs> VDF4 met de verkeersdag richting. Ja. Elke punt, punt verkeer. door, elke punt gaat door die mond. Zo is dat, ja. <laughs> das. Das, das, ja, dit is, is werkelijk, dit is werkelijk, geloof ik. Straatse, je het, het, je is nog, uh, het is nu die straat. Nee, de straatje, kijk u nu weer. Hallo, vrouw Merkel. draait de vrouw. Hallo, draait de vrouw. Merkel, ja. Merkel. Ja, <laughs> ja. Die kinwijd er, ja. Wat is het los, die Oh mijn god, er is ook weer. Nou, gauw nog een stukje ja muziek, jongens. We gaan naar de klok van Trouwbier. Ach, hong, yes, we zingen zo samen die geschichten over de verschwijnkampje de hokje. After the turn of the century, in the clear blue skies over Germany, came a roar and a thunder men had never heard, like the screaming sound of a big war bird. Up in the sky, a man. Ja, nou ja, dat was voor die Duitse gasten. Ja. ja. zo gaan we weer stichtelijk. wij we gaan richting we de klok van 12. Uh, 12, uh, 12 jongens, dan, uh, gaan we uh, dan gaan we weer... Uh, uh, daar het weekend in, in de heer. Stichtelijk in, oh, in de Heer, in en stichtelijk ja, niet. Uh, we gaan vanavond massaal als Zandvoort, is dus ja. natuurlijk allemaal naar de protestantse uh, ja. Kerk in Zandvoort. Ja, ook daarbij gevestigd op het kerkplein in Zandvoort. Ja, daar kunnen we terecht voor een borrel, ja, en een nootje en een, hapjes, nootje, een en hapjes, hapje, hapjes, ja. een drankje, een ja. Denk, ja, ik, denk ik, wel, denk ik ook. en willen maar we werken ja, maar ik heb aan. En een, ja, uh, ja, een, een speech van onze burgemeester. En ja. uh, nou ja, een glaasje en, water. Uh, en er komt ook een band. Ja jongens, hey, nou zijn we klaar hè. Nou zijn we klaar hè. Ja, Nederlandse chomp, kom op. Hoezo, hoezo, hoezo. Van, van, ja. van Kester komt ook zingen. Ja. ja. Und, jongens, uh, ik wil jullie hartelijk bedanken. Want we hebben nog uh, heel één. En onze knallen we de zo uit, dat vind ik zonde. Ik wil jullie in ieder geval heel erg bedanken. En uh, tot over twee weken maar ja, weer. Fijn weekend.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 Für den Tag, für die Nacht, unter eurem Dach habt dank. Für den Platz an eurem Tisch, für jedes Glas, das ich trank. Für den Teller, den ihr mir zu den euren stellt. Als sei selbstverständlicher nichts. Tot zover het Rhythme van CFM. Via de Kabel op 104.5.